A Napoleon, keizer der Fransen. Ik buig mij voor mijn lot en ik zal niet om gratie smikken. Alleen al niet omdat ik mij dan zou buigen voor wat mijn ongelukkige vaderland van zijn vrijheid behoofde. En ook omdat de dood in de situatie waarin zich mijn vaderland bevindt voor mij als een bevrijding komt. Nu ik aan het einde van mijn leven ben gekomen, wil ik nog een laatste poging doen. De Italianen, voor wie ik al zoveel gevaren heb doorstaan, te helpen. Ik bezweer u, hoogheid. Geef Italië de zelfstandigheid die de kinderen van dat land in 1849 door de Fransen verloren, terug. Laat uw hoogheid zich herinneren hoe die Italianen en onder hen mijn eigen vader... juichend hun bloed vergoten voor Napoleon de Grote... waar hij hen ook leidde. En hem trouw bleven tot de dag van zijn val. Majesteit, wijs deze allerlaatste wens van een patriot... die al op de hoogste treden van het schavot staat... niet af en bevrijdt zijn vaderland. Dan zal de roem van de keizer... ...vergezeld gaan van de zegeningen van 25 miljoen Italiaanse burgers. Felice Orsini. Ja, ja, precies. Dat is de brief die ik Napoleon III vanuit de gevangenis heb geschreven. Tijdens uw proces had u geweldig veel sympathie bij de Fransen... ...en hoofdzakelijk bij de Parijzenaren. Mm -hmm. Nou, zelfs bij de keizerin. En Napoleon III persoonlijk gaf opdracht... ...uw brief te publiceren in de Moniteur. Jammer, maar te laat... Laat? Al die sympathie van de mensen, van de keizerin, die kwam op het moment dat de strop al om mijn nek zat. Er wordt van u gezegd dat u een beroepsrevolutionair was, dat u de revolutie in uw bloed had of hebt. Mijn vader, Andrea, was een actief strijder voor de vooruitgang. Daardoor heb ik al heel vroeg geleerd wat politieke terreur betekent. Ik was drie jaar toen de politie onthuis binnenviel, mijn vader arresteerde, hem gevangen zette en hem daarna in ballingschap stuurde. Wanneer was dat? 1822, in het Italiaanse Meldola, waar ik geboren ben, 1819. Oh, ja. oh, ja. Na de arrestatie van mijn vader bleef mijn moeder zonder geldelijke middelen achter. Ik ben bij een rijke oom opgenomen. Materieel heeft het mij er niets ontbroken in mijn jeugd. Ach, het is allemaal met een heel ongelukkig toeval begonnen. Nou, zo gaat dat vaak in het leven. Ik had ergens een revolver gevonden, was ermee aan het spelen. Per ongeluk kom ik aan de trekker, er klinkt een klap, beng. De kogel raakt bij toeval de kok van mijn oom, Jezus. die bij mij in de buurt stond. Ik werd bang voor wat er zou gebeuren. Ben de bergen ingevlucht. Via bergpassen ben ik bij de grens met Toscane gekomen. En uw oom? Mijn oom was rijk. Geacht burger met invloedrijke vrienden. Het kost hem niet veel moeite dat ongelukkige schot in de doofpot te stoppen. Van de toenmalige aartsbisschop Ferretti. Uh, die, die later paus is geworden? Ja, Pio Nono. Oh, Pius de Negende. Ja, uh -huh. mijn oom kreeg van de aartsbisschop de verzekering dat ik ongestraft kon terugkeren. Uw oom had u dus vergeven? Ja. En de autoriteiten? Mijn schot kwam in het vergeetboek. Ik besloot om rechten te gaan studeren. Ik ben naar Ravenna gegaan, later naar Bologna... ...dat toen een centrum was van de revolutionaire beweging. Nou, dat zal uw oom niet zo leuk gevonden hebben. Dat was mijn oom niet bekend. Waar zijn we nu? Bij een vergadering van de organisatie Jong Italië. Wat voor organisatie is dat? Een revolutionaire beweging voor de bevrijding en eenwording van Italië. Oh, een geheime organisatie. Ja, zijn revolutionaire. Ziet u daar die vurige redenaar met die baard? Mm -hmm, ja. Dat is mijn vader, Andrea. Oh. In Bologna heb ik na jaren mijn vader weer ontmoet. Hij was in het geheim uit zijn ballingschap teruggekeerd. En hoe lang had u hem toen niet gezien? Meer dan 15 jaar niet. Oh, herkende u hem dan wel? Ja, bloed verlogen zich niet. We hebben besloten samen te gaan strijden voor de bevrijding van Italië. Goed. Daarna zijn we met z'n tweeën naar een geheime bijeenkomst in Imola gegaan. Maar iemand heeft ons daar herkend en meteen aangegeven. S'nachts kwam de politie, heeft ons in de gevangenis gezet als gevaarlijke revolutionaire. Vader en zoon. Andrea en Felice Orsini. Hand in hand voeren ze hun strijd voor de vrijheid van hun vaderland. Dat is romantisch. Ja, zeker ja. Voor een keukenmeidenrobant. Oh, neem me niet kwalijk. Goed. De overheid had niet maar veel op met tegenstanders van het regime. Oh, dat is nog steeds zo. Drie dagen na de arrestatie werd ik met kettingen aan een moordenaar vastgebonden. En als halsmisdadiger naar Pesara overgebracht. Daar ben ik niet lang geweest. Hm. Binnen een week ging ik weer op transport. En daar ontmoette ik mijn vader opnieuw. Ze brachten ons nu naar Orbino. Onderweg en in de gevangenis leerde ik pas goed het ongehoorde geweld kennen... waarmee de politie de oppositie moest afschrikken. En uw vader? Die had al meer ervaring dan ik. Ik, ik was een groentje, ja, ja. een beginneling. Hij voelde al dat onze reis langs de Italiaanse gevangenissen niet goed zou eindigen. En dat was zo? Ja. In Rome werden we voor de kerkelijke rechtbank gebracht. Een berucht tribunaal veroordeelde ons wegens rebellie... tegen alle regeringen van Italië tot levenslange dwangarbeid. Wij zouden in de galeien vastgezet worden. En is dat gebeurd? Nee. Het geluk liet me niet in de steek. <laughs> Eén dag voor ons transport overleed paus Gregorius XVI. En de autoriteiten stelden het transport van de veroordeelden uit... En op de heilige stoel in het Vaticaan nam Pius IX de plaats. De vroegere aartsbisschop Ferretti. Pio Nono, de goede bekende van uw oom. En redde mij voor de tweede keer. De nieuwe paus kondigde amnestie af. En in het geval van mijn vader en mij vroeg hij een geschreven verklaring... dat wij ons nooit meer tegen regeringen of heersers zouden verzetten. En dat heeft u ondertekend? Ach, mijn vader was moe van alles. Legde zich neer. Hij heeft zich aan zijn belofte gehouden. En U? Misschien zou ik dat ook wel geprobeerd hebben. Maar de omstandigheden ontwikkelden zich anders. De revolutionaire, onze medestrijders... hadden mijn tocht langs de gevangenissen... en het proces voor het heilig tribunaal op de voet gevolgd. Ze riepen mij tot voorbeeld uit... tot leider van de vrijheidsbeweging Jong-Italië. Dus u werd een martelaar van de beweging? Ja. Al van jongs af aan heb ik naar grote daden verlangd. Ik begam me op weg naar mijn revolutionaire bestemming. Anarchie zou mijn noodlood worden. En mijn levensvervulling. Dat is prachtig gezegd. Ja. De autoriteiten volgden elke stap die ik zette. En toen ze me opnieuw betrapten bij een tamelijk onschuldige vergadering, hebben ze me over de grens gezet om van me af te zijn. In ballingschap. Net zoals uw vader daarvoor. Vader en zoon, eenzelfde lot. Onderweg hebben ze me niet bepaald verwend. Als mijn moeder me toen gezien had, zou ze me niet herkend hebben. Wat? Hebben ze u geslagen? Nee. Ze hebben me gestreeld. Wanneer was dat? <tus> Aan het eind van 1847. In het jaar daarop volgde de revolutie en mijn kaarten lagen opeens anders. Ik werd gerehabiliteerd tot afgevaardigde benoemd. Dus toen kon u officieel met democratische middelen voor uw idealen vechten? Ja, maar niet voor lang. Het Oostenrijkse leger keerde terug naar de bevrijde gebieden en alles was over. Ik heb me als verkleed en ben met valse papieren naar Florence gevlucht. En daarna naar Genua. Toen ik daar merkte dat de politie me op de hielen zat, ben ik naar Nice gegaan. Nice moet toen het revolutionaire centrum van Europa zijn geweest, hè? Ja, klopt. Ik heb daar de Russische revolutionaire en materialistische publicist Alexander Gertsen ontmoet. Zeer interessante man. Ook andere revolutionaire trouwens. Ik ontdekte dat de vrijheidsstrijd van Italië niet alleen stond in Europa. Dat er in meer landen revolutionaire krachten in opkomst waren. Daarna ben ik naar Wenen verhuisd. Er is schreven dat u in Wenen een aanslag op keizer frans Jozef voorbereidde. Ja, helaas is het bij plannen gebleven. Ik ben weer gearresteerd, voor de rechten gebracht... en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Ik werd naar de vesting Castel San Giorgio in Mantua gebracht... waar ik de rest van mijn leven aan kettingen in een onderuitse cel zou moeten doorbrengen. Donker is het hier. Ja, gevangenis is geen hotel. Oh, dan is onze Belma Bay is wel een stuk luxueuzer. Eh? Hé? Ja, daar hebben de gevangenen zelfs televisie in hun cel. Televisie? Oh, neem me niet kwalijk. Dat is de 20e eeuw. Oh, ging dat niet. Hé, hey, wat is dat daar? Hm. Ratten. Ja, hey, maar ik ben bang voor ratten. Mens bent, bent op de uur aan alles, zelfs aan hangen. Wat doet u? Waarom snijdt u u zo los? Waarom moet u hier dan tot uw dood lopen? Ah, rustig maar. Kijk eens wat we hier hebben. Wat is dat? Opium. En Een paar gouden ducaten. Staat in mijn schoen verborgen. Maar is die opium voor u? Nee, voor oh. mijn bewakers. <laughs> Hoe wilt u dat dan gaan aanpakken? Als ik zo'n mooi meisje als u zou zijn, zou dat geen probleem zijn. Dank u wel. Ik heb een bewakers een beetje uitgeprobeerd... en ontdekt dat drie van hen redelijk sympathiek zijn. Ze nemen de gevangenisvoorschriften tenminste niet zo erg serieus. Ik heb gewacht tot zij nachtdienst hebben. Twee dagen geleden heb ik ze laten weten dat ik vannacht jarig ben... en dat ik dan graag iets met ze wil drinken op mijn gezondheid. En ik betaal met goud... Oh. Oh, oh, hey, hey. Maar die ducaten krijgen ze pas als er drank is. Natuurlijk. Voor mij hoeven jullie niet bang te zijn. Ik zit toch aan kettingen vast. En, hebben ze die drank bij zich? Ja, kijk, hier. Hoe oh, krijgt u nou die opium erin? Ik heb een spelletje bezorgd. Wie met zijn ogen dicht... ...met zijn wijsvinger zijn neus kan raken... ...krijgt een goudstuk voor mij. O, o, o, o, o, o, o. En nu allemaal tegelijk. Ik ben scheidsrechter. Ogen dicht, Giovanni, niet vals spelen. Ja, ja. De winnaar krijgt een goudstuk van omdat ik jarig ben. Opgelet? Klaar? Ja. Ogen dicht. Snel, snel, die opium erin. Langzaam wijspingen naar de neus. 30 jaar geleden. Oh, neem me niet kwalijk. Draai u om. Waarom? Moet me omkleden. Omkleden? Ja. Geef de kleren van een van de cipiers aan. Maar neem dan die van Giovanni. Die heeft bijna uw pastuur. Goed. Bedankt voor het advies. Maar wilt u zich toch nog even omdraaien? Ja, ja. Natuurlijk. Hebben haast. Welke dag is het eigenlijk? Huh? Welke dag Wat? is het eigenlijk? Oh, uh, de nacht van 1 april 1856. Kom, Joachim, ik ben klaar. En doe uw ogen open, anders valt u van de trap. <laughs> Waarheen bent u gevlucht? Naar Genua, eerst. En toen via Zwitserland, naar Parijs. En vandaar met valse papieren naar Londen. Maar waar leefde u dan van, in Londen? Ik gaf Italiaanse les. Ik heb Italiaanse literatuur voorgedragen. In Londen besloot ik een aanslag te plegen op de Franse keizer Napoleon III. Waarom Napoleon? Wat had die ermee ah, ah. te maken? Napoleon III had aan dezelfde kant als ik gevochten. Tegen de paus, tegen de Habsburgers, voor de bevrijding van Italië. Maar na de revolutie van 1848 heeft hij de zaak verraden. En werd hij de vijand van de bevrijdingsbeweging. Maar dat is toch alweer acht jaar geleden? De molens van de revolutie malen langzaam, maar zeker... Wij zeggen godsmolens malen langzaam, maar zeker. De revolutie is mijn god, mijn geloof. Ik slaagde erin snel een groep overtuigde revolutionairen bijeen te krijgen. Een van hen was Somain François Bernard, een vroegere scheepsarts. Hij bracht me in contact met de anderen, Julio en Pieri. Later kwam er een ex-soldaat van het vreemdelingenregioen, Antonio Gomez, bij. U was dus met vijf man? Nee, zes. De laatste die erbij kwam was een Engelsman, Taylor. Een ingenieur die goed thuis was in het vervaardigen van heldse machines. Exact de man die ik nodig had. De groep was compleet. We konden met de concrete voorbereidingen beginnen. Maar was u dan niet bang dat ze u weer zouden snappen? Nee, ik wist dat ik ontzettend voorzichtig moest zijn. Vooral op het continent. Daarom had ik mijn valse papieren aangeschaft. Zelfs had ik mijn baard afgeschoren. Oh. Mijn haren gebleekt, zodat ik er niet meer zo herkenbaar Italiaans oh. uitzag. Maar een echte Engelsman kon worden. Thomas Elzap. In Londen ben ik eerst in Hotel Ginger ingetrokken, om alle sporen van Orsini uit te wissen. Ja, ja. Daarna ben ik naar Brussels verhuisd. Een zeer luxueus hotel op de Place Royale... Ik liet me dat inschrijven als een businessman op zakenreis. En de andere? Toen de ingenieur Teders een bom klaar had... hebben we die aan dokter Bernard gegeven. En die heeft hem naar Brussel gebracht. Of liever, laten brengen. Dokter Bernard was uiterst voorzichtig. Hij heeft de bom gedemonteerd... heeft hem in een koffer verborgen... en heeft een betrouwbare Engelse kennis gevraagd... om die koffer in Brussel af te leveren. Hij heeft ervan gemaakt dat het om een zeer belangrijke uitvinding ging... die hij eigenlijk zelf naar Brussel had willen brengen... maar dat dringende verplichtingen hem dat onmogelijk oh, maakten. Je. En die arme, goedgelovige Engelsman? Die heeft de douaniers de onderdelen van de bom laten zien. Oh, Jezus, wat erg. En de douaniers hebben de bom ingeklaard als een gasapparaat. Oh, nee. <laughs> nou, dan heeft u dit keer wel heel veel geluk gehad. Ja, helaas, later niet meer. En waar waren de anderen? Die zijn ook met valse papieren naar Brussel gegaan. Giuseppe Andrea Pieri als een Portugese vertegenwoordiger van een bierbrouwerij... onder de naam Silva. Gomez... ...had papier op de naam Brian Switney. Toen we er zeker van waren dat we niet geschaduwd werden... ...heb ik bevel gegeven om richting Parijs te gaan. Op de twaalfde december 1857... ...stapte ik, alias Thomas Elsap... ...uit de trein op het Gare du Nord. Crier, dit zijn mijn koffers. Ik wil een rijt aan. Ik moet het hotel de Lille et Is het een goed hotel? Oh, blijf maar een paar dagen. Wat verhuis ik weer? Oh ja, sporen uitwissen. U bent een goede leerling. Jammer dat u niet in mijn tijd leefde. U had ver kunnen komen. Ja, of hoog. Lieve juffrouw, over zulke dingen maak je geen grapjes. Dat brengt ongeluk. Ik ben bij geloven. Maar het touw van de gallig brengt geluk, zeggen ze. niet voor wie eraan hangt. U heeft gelijk. Ik wilde ook al... stil. We zijn nog niet zover. Zet die koffers daar maar neer. Hier en drink wat voor mij. Alsjeblieft. Waar zijn de anderen? Rudio en Pieri wonen in Montmartre. In Hotel de France et de Champagne. Tweede langs pensionnetje. Gomez, Alia Switney, geeft zich uit als mijn knecht. Woont hier vlakbij in een klein hotelletje, Sachsen cobourg En wanneer gaat het gebeuren? Rustig, meisje, rustig. Alles moet eerst goed overdacht worden. We gaan eerst weg. Waarheen? Een wandeling maken in het Parijs van januari 1858. Wie loopt daar achter ons? Dat is Gomez Whitney. Hij moet mijn knecht zijn, dus dan hoort hij ook op goede Engelse manier... op eerbiedige afstand achter mij verlopen. Ja, maar waarom houdt hij nou stil? Hoe heet deze strand? Dit is Le Pelletier. Wat doet mijn knecht? Die lacht. En hij knikt instemmend met zijn hoofd. Goed onthouden, juffrouw. Op deze plek zal de verrader Napoleon III sterven. Hier zal Gomez de tijdbom neerleggen. Wanneer? Op 14 januari 1858. Maar dan hebben we toch nog twee dagen de tijd? Maar hoe weet u dat het op de 14 januari moet gebeuren? Dan gaat Napoleon III met zijn echtgenoten naar de opera Voor de afscheidsvoorstelling van de beroemde Massole. En de prima donna Ristorium. Napoleon heeft beloofd dat hij zal gaan, dat weet ik. Kom, laten wij een koffie met cognac nemen. Maar hoe weet u dat? Wat? Nou, dat Napoleon hier langskomt en dat hij naar de opera gaat. Ah, ik heb overal mijn mensen. Jong Italië is overal. De café et de cognac. En waarom heeft u nu juist deze plaats voor de aanslag uitgekozen? ...omdat het een straathoek is en omdat de koets van de keizer hier snelheid moet minderen. Als het Gomez onverhoopt niet lukt... ...staan Pieri, Rudio en ik bij de ingang van de opera met extra bonnen. Gezondheid, lieve juffrouw. Beste luisteraars, u bent getuige van de tocht van de Franse keizer Napoleon III... ...en keizerin Eugénie naar de opera. ...voor de galavoorstelling ter gelegenheid van het afscheid van Masole... ...die een aria uit Willem Tel zal zingen... ...en van de niet minder bekende Ristorio met een aria van Maria Stuart. Het is 21 uur 45, 14 januari 1858. Ik sta op de hoek van Le Pelletier. De stoet van de keizer nadert. Aan het hoofd de persoonlijke lijfwacht van de keizer. Daarna de koets met officieren uit het gevolg van de keizerin. En in de tweede koets de keizer en de keizerin zelf. Tegenover hen zit de keizerlijke adjudant, generaal Rob En in de derde koets zie je prinses Mathilde en twee van de hofdames. De Parijzenaars dringen zich nieuwsgierig naar voren, want iedereen wil iets opvangen van de glans en de glorie van het keizerlijke hof. En ik zie commesse. Hij brengt zich door de menigte naar de afgesproken plek. Hij legt het pakje met de bom aan zijn voeten neer. Alles gaat volgens plan. Hij wint de veer van het mechanisme op. Legt het helse instrument bij de stenen stoep. En wacht tot de stoet tot op het juiste afstand is genaderd. Hij haalt de zekering eruit. En nu dringt hij snel door de menigte heen om zich in veiligheid te brengen. Het rijtuig van de keizer komt later bij. Hij is altijd het hele instrument en nu moet de klap komen. Niet? Niet? De koets gaat voorbij en brengt de keizer verder naar de opera. De aanslag is mislukt. Maar pas op! Van de andere kant komt Orsini aanrennen. Hij schreeuwt naar zijn collega's. Even de vrijheid! Orsini haalt een bom onder zijn mantel vandaan, trekt de zekering eruit en zijn collega's doen hetzelfde. En bijna op hetzelfde moment gooien ze hun bommen. ...zijn de gaslantaarns uitgegaan. Het is aardedonker. De bommen zijn maar een paar meter van de ingang van de opera terechtgekomen. Daar waar het publiek stond te brengen. En nu zijn er mensen kermend van de pijn in het bloed op de grond. Oh, daar is weer licht. De gaslantaarns worden weer aangestoken. Het rijtuig van de keizer hangt half over de stoep. De politie baant zich een weg door de menigte. Een agent doet de deur van de koets open. En de keizer stapt uit... Galant helpt hij de keizerin. De keizer heeft alleen maar een schrammetje op zijn neus. En de keizerin heeft een snijbondje in de hals. En verder zijn ze ongedeerd. De keizer en de keizerin stappen over in een ander rijtuig... en vertrekken naar het paleis. Jammer. Het rijtuig van de keizer had een zwaar gepanzerde bodem. Domme, dikke, stalen platen hebben hem van de dood gered. De balans van de aanslag... op de plek zelf... Twee doden. Later sterven nog eens zes mensen aan hun verwondingen. 158 Parijzenaars eindigen in het ziekenhuis met bomscherven in hun lichaam. Waar raakt wordt vliegen spanners. Om vier uur ochtends, dus nog geen zes uur na de aanslag... zitten de samenzweerders achter de tralies. Niemand verwachtte een andere uitspraak dan de doodstraf. Maar niemand had kunnen denken dat u zo'n enorm medeleven zou kunnen opwekken uw laatste woorden voor de rechter maken zelfs geschiedenis. Herinnert u ze zich nog? Ik wil hier niet alle zaken op een rij zetten... die mij tot de overtuiging hebben gebracht... dat de politieke plannen van de keizer... tegengesteld zijn aan de belangen... van de Italiaanse onafhankelijkheidsbeweging. Ik wil alleen bekennen dat ik besloten heb hem te doden... omdat ik ervan overtuigd ben... dat het juist zijn persoon is... die de grootste hindernis vormt... op onze weg naar onafhankelijkheid. Op 13 maart 1859 wordt u naar de guillotine geleid. Waarom bent u blootsvoets? En draagt u een witte mantel met een kap? Napoleon III had de titel vader des vaderlands. Daarom zijn wij bij de terechtstelling gekleed als vadermoordenaar. Nou, de Franse keizer vermoorden is u niet gelukt. Maar uw aanslag heeft toch geholpen de loop van de historie te veranderen... zoals u dat wilde. Hmm. Blijft u kijken? Nee. Vaarwel. Felicio Orsini, roeping revolutionair. Een verslag van de moordaanslag op Napoleon III op 14 januari 1858. Geschreven door Rosa van Damme in de vertaling van Bert Jansma. Verslaggever was Yvonne van der Hurk, Felicia Orsini werd gespeeld door René Lobo. Techniek André Jansen, productie Gini van Duren, regie Stenjak kraus